Je bent huil, je onderbroek is vuil, zo kan je niet mee. Oh nee, we gaan naar het café. En voor je het vergeet, de rest is aangekleed. Jawel, dan verschoon ik me snel. Die tweeling met hun beverkop heeft nu al een dubbele jenever op. Holé, holé! Want mensen zijn precies als beesten Met dezelfde beestenfeesten En dezelfde beestenbende Dat gaat allemaal naar café Van Hachikidee, van Hachikidee, van Hachikidee Hallo meneer Giraf, je onderbroek zakt af Zo kan je niet mee Oh nee? We gaan naar café En voor je het vergeet, de rest is aangekleed Jawel, dan verschoon ik me snel Die tweeling met hun beverkop Heeft nu al een dubbele jenever op Olé, olé, al is er BTV Want mensen zijn precies als beesten Met dezelfde beestenfeesten En dezelfde beestenbende Dat gaat allemaal naar het café Van Hatschikidee, van Hatschikidee, van Hatschikidee Aangekleed. Ja, wel dan verschoon ik me snel. Die tweeling met hun beverkop heeft nu al een dubbele jenever op. Holly, Holly, we gaan naar het café. Want mensen zijn precies als beesten. Met dezelfde meesten feesten en dezelfde meesten benden. Dat gaat allemaal naar het café. I'm a cheeky lady,